8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen. De oppositie in de Tweede Kamer wil referendum over de vraag of het referendum afgeschaft moet worden. En de SER adviseert het kabinet de verlofregelingen voor ouders flink aan te passen. Daarover al meer in het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Partners die na de geboorte van hun kind verlof willen opnemen... zouden dat voor maximaal zes weken betaald moeten krijgen. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad in een advies. En als vervolgstap zouden moeders na het zwangerschapsverlof... ook betaald ouderschapsverlof moeten krijgen. De SER wil dat de verlofregelingen rond de geboorte van een kind... beter en eenvoudiger worden, omdat de huidige regelingen... ertoe leiden dat vrouwen minder werken. De Raad wil daarom stimuleren dat beide ouders... in het eerste half jaar na de geboorte verlof opnemen. Air France-KLM heeft een goed jaar achter de rug. De omzet groeide met 4 tot bijna 26 miljard euro... en het aantal passagiers steeg tot bijna 100 miljoen. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij schrijft dat toe... aan de gunstige economie en de relatief lage olieprijs. Toch is er onder de streep wel verlies... omdat Air France-KLM veel geld kwijt was door eenmalige pensioenmaatregelen.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 En voor het eerst zijn ook sporters op de Olympische Spelen getroffen door het norovirus. Bij twee Zwitserse freestyle-skiers is het besmettelijke virus geconstateerd. Volgens het Internationaal Olympisch Comité verbleven ze buiten het Olympisch dorp in Zuid-Korea. En het Zwitserse team zegt dat ze geen ploeggenoten hebben besmet. Vlak voor de openingsceremonie werd het norovirus geconstateerd bij tientallen beveiligers. En inmiddels zijn zeker 200 mensen besmet. Het weer er nog flinke periode met zon, vooral in het westen. Het wordt ongeveer 7 graden. Ook morgen geregeld zon, zondag meer bewolking. Het blijft wel droog en het wordt dan ook ongeveer 7 graden. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Het is vrijdagochtend, dat betekent altijd een rustige ochtendspits. Is het ook een, een normale vrijdagochtend wat dat betreft? Ja, het is een hele normale vrijdagochtend. Met wel twee aanrijdingen, die toch voor wat vertraging zorgen. Op de A35 vanuit Enschede naar Almelo. Bij Almelo-West 5 kilometer. De rechterrijstrook is staat dicht. Kost je ruim een half uur extra. En na een ongeluk in het noorden van het land... op de N31 vanuit Drachten naar Leeuwarden. Bij Leeuwarden-West 5 kilometer. Vertraging daar een kwartier. Ook wij kunnen niet toveren. Maar de data-experts van PwC komen soms dicht in de buurt.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 Nu wintersportseil op merken als De North Face en Oakley. Bij Bever en op Bever.nl. Een restaurant openen? Of een eigen cryptomunt op de markt brengen? Over sommige dromen moet je iets langer nadenken. Maar niet over de CLT Pizza. Want met Sail Private Lease rij je al vanaf 249 euro per maand... in de beste Sailt Pizza ooit. Zonder gedoe, zonder verrassingen. Ontdek hem nu op Sailt.nl.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 Het is 6 over 8. Vaders en moeders moeten allebei 6 weken verlof krijgen na de geboorte van hun kind. En dat verlof moet worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte. en betaald worden door de overheid. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Dit verlof komt bovenop het zwangerschapsverlof van 16 weken dat moeders al krijgen. Mariette Hamer is voorzitter van de SER. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dit?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 ...voor het kind kunnen zorgen in de eerste periode. Dat is ook natuurlijk een periode dat het fijn is om bij je kind te kunnen zijn. Veel vaders willen dat. Um, en ook in die periode wordt de keus gemaakt voor hoe je het daarna gaat doen. Dus wij denken dat dit heel belangrijk is. En het kabinet heeft al afgesproken, heeft al gezegd in het regeerakkoord... ...dat dat verlof voor vaders moet worden uitgebreid na die zes weken. Waar zit dan het verschil met dat advies van u? Ja, een belangrijk verschil is dat het kabinet zegt dat de werkgevers dat moeten betalen. Dat is natuurlijk voor de kleine onderneming echt ja. een hele zware belasting. Wij zeggen, maak dit nou gewoon een voorziening voor, uh, voor iedereen. Hè? Dat het goed te betalen is uit de algemene middelen, zodat het voor iedereen beschikbaar is. Um, en uh, wij maken een verschil. Uh, het kabinet doet het alleen uh, voor de vaders. Wij zeggen, uh, zorg nou dat het ook beschikbaar gaat worden uh, voor de moeders. Um, en tenslotte, het kabinet laat de regelingen in stand. En wij willen er gewoon één regeling van maken. Want dat is voor mensen veel helderder. Maar, maar dat betekent dus, uh, als dus niet de werkgevers meer moeten dat moeten betalen... die zijn dan op dat gebied blij daarmee. Um, maar algemene middelen, dat geld moet wel ergens vandaan komen. Ja, algemene middelen betalen we met z'n allen. Ja. Uh, en als je het over iedereen omslaat, is het natuurlijk uh, uh, naar verhouding een klein bedrag. Dat bedrag verdienen we waarschijnlijk ook weer terug. Uh, want de verwachting is dat meer moeders meer uren zullen gaan werken. Uh, daar betalen zij dan weer uh, belastingen over. En zo verdient het zichzelf uiteindelijk terug. Is dat ook de belangrijkste reden om met dat advies te komen? Dat, dat daar gewoon winst te behalen is? Dat moeders nu vaak gewoon degene zijn die thuis blijven... en vaders blijven doorwerken? Ja, nou, we denken dat het sowieso bij deze moderne samenleving past... dat uh, ouders allebei voor het kind kunnen zorgen. Uh, heel veel jonge vaders willen dat ook graag. En het is toch nog best ingewikkeld omdat. Uh, goed, uh, uh, goed regelen. Maar we denken ook zeker dat uh, in een tijd dat uh, ja, we zoveel mensen nodig hebben op de arbeidsmarkt uh, en we zoveel goed opgeleide vrouwen hebben, uh, dat het zonde is uh, als die uh, niet samen met hun partner de zorg kunnen delen. U zegt één regeling is ook helderder hè, voor mensen. Uh, nu is natuurlijk ook de regeling dat je ouderschapsverlof mag opnemen... allebei, uh, tot het kind acht is. Blijft die regeling in stand? Nee, wij willen het concentreren op het, uh, het eerste jaar. Omdat we denken dat het dan het uh, hardste uh, nodig is. Uh, en dat ouders dan achter elkaar in dat eerste jaar... wanneer zij willen uh, dat ze, uh, kunnen opnemen. En daarnaast blijft natuurlijk ook gewoon de kinderopvang beschikbaar. Maar dus niet meer dat je, dat je iets minder kan werken een tijdje in die eerste acht jaar? Want dat vinden toch veel ouders ook weer fijn. Nou ja, dat, dat kan wel, maar dat is dan niet uh, zeg maar onbetaald, uh, dat is dan onbetaald ouderschapsverlof. Ja. Uh, dat is nu overigens ook zo. We hebben het hier over de regeling. Uh, voor zes weken gaan betaald ouderschapsverlof voor beide partners. Voor, en uh, qua percentage, alles of een gedeelte? Uh, nee, dan, uh, dan uh, wat je uh, zeg maar. Uh, 100% doorbetalen. Dat ook, uh, ook werkt, ja. Ah. Eh, wat zeggen de werkgevers Want Die zitten bij u in de ser natuurlijk. Uh, oh, zien die zij het zitten? Het, die stellen het voor. Ja. Samen met. Uh, nou ja, we uh, zitten wel met z'n allen daarin natuurlijk. Ja, ja, dus wij. Uh, dit is een unaniem advies. Dus wat dat, dat betekent wel, dus dat, zij, kijk, dat ze niet meer hoeven te betalen. Dat vinden werkgevers meestal fijn. Maar het betekent toch ook de, de kans dat je iemand dus zes weken kwijt bent. Ja, dat uh, risico uh, zien zij ook. Maar zij zien ook heel erg het belang... van dat we nu naar die moderne samenleving gaan. Je ziet ook dat heel veel bedrijven op dit moment... al regelingen aan het treffen zijn. Alleen dat zijn de bedrijven die zeg maar, het kunnen betalen. En daarom vinden wij... Zo belangrijk dat ook die kleine ondernemer uh, dat kan doen. Dat alle bedrijven die dat willen, dat kunnen doen. Vandaar ons voorstel om dit uit de algemene middelen te betalen. Mariette Hamer, voorzitter van de CER, dank u wel. Ik ga er toch even over doorpraten met, uh, met de werkgevers. Over het van Delft, is de secretaris sociale zaken. Hij spreekt namens VNO, NCW en MKB. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u ervan? Nee, nou ja, zoals mevrouw Hamer al aangaf, uh, dat wordt waarschijnlijk een unaniem advies. Dus ook met. Onze steun. Uh, en dat komt in belangrijke mate omdat uh, de discussie zoals die de afgelopen jaar is gevoerd ten aanzien van uh, verlof en uitbreiding van verlof in de categorie was van, ja daar hebben mannen toch uh, recht op, want uh, zij moeten kunnen binden met het kind. En het is logisch dat werkgevers dat doorbetalen. Van die discussie zijn we niet. Nee. We zijn wel van de discussie dat het een uh, ja, maatschappelijk belang is om eens even te kijken naar die balans tussen wie doet het werk en wie doet de zorgtaken. En uh, het is vanuit economisch en arbeidsmarktbelang, zoals mevrouw van ook al net aangaf... Ja, dat de participatiegraad van vrouwen zowel in aantal als in uren omhoog gaat. Dus er is natuurlijk ook in die zin een belang bij. En uh, wij komen vandaag met een advies uit wat ook aangeeft... Uh, zeg maar algemene middelen, omdat het een brede doel dient. Uh, stroomleiding van alle aparte regelingen die we nu hebben. Uh, en in die zin nemen, nemen we een andere afslag, omdat het kabinet van plan is... Uh, en dat ze zeggen van ja, laat werkgevers die eerste week maar doorbetalen... en die andere weken is dan deels betaald. Uh, maar dat komt niet uit de algemene middelen. Dat is dan weer een fonds dat exclusief door werkgevers wordt gevoed. Dus uh, dat zien we ook minder zitten. En waarom is dat voor werkgevers echt een stap te ver... dat die dat, die dat moeten betalen, die zes weken of in ieder geval gedeelte? Ja, kijk, ik gaf net aan dat er is een maatschappelijk, economisch en arbeidsmarktbelang om dit voor te stellen. We zitten met verkrappingen in sectoren. Er is, het is belang dat die participatie ook van vrouwen omhoog gaat. Dat kan onder meer gestimuleerd worden... door in de zorgtakenkans wat meer ook naar de partner te kijken. Dat willen we stapsgewijs gaan faciliteren... onder meer met het voorstel wat we nu doen. En daar valt dus uh, winst te behalen. Uh, in die zin kan het ook een bijdrage leveren... aan minder knelpunten op de arbeidsmarkt nu en richting de toekomst. Dat doet u zelf ook nog iets dus als dit, uh, om, om, om dit te bevorderen? Hoe bedoelt u doet dit zelf ook? Mee? Nou ja, omdat dit, dit wordt de financiële plaatjes dan geregeld. Maar hoe, hoe gaat u zelf, pakt u dat, pakt u het aan? Om, om nou ja, kijk, dit... het is van belang. Uh, kijk, uiteindelijk moet op ondernemingsniveau tussen werkgever, werknemer, moeten dit soort zaken geregeld worden. Net zoals dat je afspraken maakt over je, je inzet van je vakantiedagen of boven. dat kan dagen, ook wel eens een, een heikel punt zijn. Dat gaat ook niet altijd even makkelijk bij iedereen. Nou, dat, grosso modo uh, loopt dat en wij veronderstellen nou, dat Vaak is ook het zo loopt. dat dat dan graag gebeurt in de vakanties, zoals ook de schoolvakanties, maar als je er buiten om in kan het een probleem zijn. Want dan zijn bedrijven bezig met, met, met, met nieuwe dingen en zeggen ze ja, dat is nu even niet zo'n goed moment om weg ja. te gaan, Piet. Nou ja, goed, ik weet, ik weet niet, dat, dat, dat stelt u zo, dat, dat, dat weet ik niet, er zit genoeg flexibiliteit in. Maar de essentie is natuurlijk dat uh, de werkgever wat meer begrip moet hebben voor ook de situatie die uh, thuis speelt. He. Daar hou je ook een gemotiveerde en uh, inzetbare werknemer. Die werknemer omgekeerd moet rekening houden met het feit... zeker als hij een arbeidsovereenkomst heeft... dat die verplichting heeft richting zijn werk. Nou, dit is een, een fase die zie je aankomen. He. De fase van de zwangerschap en daarna. Dat kan gepland worden, dat kan geregeld worden. Het is ook zeker niet de bedoeling wat ons betreft. En zo schatten wij dat ook in... dat iemand ineens gelijk vijf weken achter elkaar aansluitend uh, voltijd iets regelt, maar dat dat dagsgewijs gebeurt. Het is ook van belang dat, net nou ook even naar voren kwam... minder snel al gebruik op die volledige dagopvang... waardoor vrouwen ook een deel te blijven werken. Dus daar zou ook nog een inverdiende effect kunnen zitten. Dat is ook natuurlijk vrij dure opvang in dat eerste jaar. Dus er zijn meerdere meer redenen maatschappelijk breed gezien... om te zeggen, laten we die stap met elkaar nemen. En nogmaals, wij willen vandaag die stap met elkaar nemen. Vooral omdat het voorstel van het kabinet blijft hangen in het oude adagium... en de rekening exclusief bij werkgevers. Dat Daar punt zijn heeft u gemaakt. Ja, dat duidelijk. Alfred van Delft, secretaris Sociale Zaken... sprak namens VNO-NCW en het MKB. Even een overzicht van wat de media melden, Elisabeth. Ja, in binnen- en buitenland. Ophef in Duitsland over een voorstel van diesel-experts... van de Duitse regering. De Süddeutsche Zeitung schrijft dat er een plan klaar ligt... waarin staat dat de overheid autofabrikanten zou moeten helpen... om miljoenen oude vervuilende dieselauto's schoner te maken. Door middel van subsidies of belastingvoordelen bijvoorbeeld. Overheidsadviseurs zouden daarbij de regering op aandringen in een rapport. Milieuorganisaties en de Groenen in Duitsland spreken er schande van. Zij vinden dat de fabrikanten voor de kosten moeten opdraaien... niet de belasting. Betaler. De universiteiten van Wageningen en Rotterdam slagen er niet in genoeg vrouwelijke wetenschappers te vinden voor de functie van hoogleraar. De instellingen laten daardoor extra geld liggen dat het ministerie van Onderwijs heeft vrijgemaakt om tenminste 100 vrouwelijke hoogleraren aan te stellen in Nederland, meldt trouw. Van de 14 universiteiten lukt het alleen Wageningen en Rotterdam niet om geschikte vrouwen te vinden.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 De FBI is vorig jaar al gewaarschuwd voor de man die eergisteren in Florida 17 mensen doodschoot. Dat schrijven Amerikaanse media. De man zou bij een YouTube-video in het commentaar hebben geschreven: Ik word een professioneel schutter op een school. En iemand die dat bericht las, gaf het door aan de FBI. Er is toen wel naar gekeken, maar de identiteit van de man is niet achterhaald en daarna is het blijven liggen.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 Op de A35 vanuit Enschede naar Almelo... na een ongeluk bij Almelo West nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Vertraging nog een kwartier. In het noorden van het land zorgt een ongeluk op de N31... vanuit Drachten naar Leeuwarden... Bij Leeuwarden West voor 7 kilometer file. Vertraging daar nog bijna drie kwartier. En na een ongeluk op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16. Drie kilometer. Vertraging ruim 20 minuten. Mark Visser. LOS Radio 1 Journal. Hij wist de ogen van de wereldpers op zich gericht. Aan quasi Frimpong. Het verhaal van de Ghanese skeletonner werd breed uitgemeten. Hij verhuisde op zijn achtste naar de Belmer. In en woont nu in Salt Lake City. En Afrikanen op een slee door het ijskanaal, dat is uniek op de Spelen. Aquasi laat zich alle media-aandacht wel gevallen... terwijl de Ghanese begeleiders er alles aan doen om er een feestje van te maken in Korea. Reportage van Edwin Cornelissen. All going to be a very new experience in South Korea for Ghana's first Winter Games skeleton competitor, Kwasi Frimpong. Staat er aan de overkant een met een enorme Ghanese vlag heen en weer te rennen. Ghana, Ghana chef de mission. Oh, de chef de mission, ja natuurlijk. Yes, we are excited. So we are singing, Ghana, Ghana, Ghana, Ose, yeah. Waarschijnlijk yeah, yeah, yeah. een overbodige vraag of die trots op aquavision is. Yeah, well I don't think it is needless. It is important to still reiterate the fact that this is a country that is tropical. We don't, we are not into this kind of sports, but we have someone who is representing the whole of Africa. Nog nooit een atleet op de winterspelen gehad en nu dit. And he's been practicing and he's made Ghana proud and Africa proud. So we are proud of him. En reken maar dat er in Ghana wordt meegeleefd. And people are awake just to see how كويس he It's not just it's not about getting any medals, it's just about performing. And for Ghana it's this is a big thing for us. Yeah, Ghana Ghana Ghana oh yeah. Het gaat die weer. De visio van Ghana. Die woont gewoon in de Belma, daar heeft hij Aquasi leren kennen. Toch bijzondere gewaarwording zijn om dan hier aanwezig te zijn. Ja, geweldig. Ja, het is een feest hier en, uh, en ik geniet ook. Er is een hoop mediabelangstelling, maar het is hem natuurlijk ook om de sport te doen. Ja, dat weet ik. En dat weet iedereen. Uh, hij komt hier niet als een soort clown. Uh, hij komt hier niet om even aanwezig te zijn en te zeggen, joh, ik ga weer. Hij zegt, dit is een unieke kans geweest om te kunnen starten. Hij zegt ook tegen mij gisteravond, Michael, als ik beneden aankom, ben ik een Olympier. Dat is het belangrijkste. Ja, want daar is het hem toch om te doen, hè? Ja, zeker. En de komende vier jaar zijn er voor hem om te investeren in het sleeën. En dan, nou ja, ik durf het haast wat te zeggen, niet omdat ik zijn vriend ben, dan gaat hij gewoon zeker een uh, plak halen. Er komt die aanloper, Aquasi, vanuit het atletenhuis. Zijn coach zet de sleeën neer, de slee die zo prachtig is bedrukt, in de kleuren van de Ghanese vlag. Een kusje op de helm, met een afbeelding van een leeuw, en een prooi in de bek tussen de tanden. Een laatste pep talk van de chef de mission. go, go, go, go! En daar gaat hij. Twee dagen, drie runs. De vierde run zit er niet in, want hij wordt dertigste, laatste. Zijn achterstand op de nummer één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 Ik zie me soms niet als een helper of maar ik wil graag een ambassadeur zijn voor Wintersport voor mensen in mijn land Afrikaanse zang daar in Zuid-Korea. Gaan het hebben over het raadgevend referendum? We weten het, het kabinet wil er zo snel mogelijk vanaf. Daarom is het een van de eerste wetten die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister hoopte gisteren een volgende stap te zetten door het debat over de wet af te ronden.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 Zometeen nieuws weer en verkeer, ook het laatste nieuws uit Zuid-Korea. En nu een plaat over die andere Olympische stad van een paar jaar geleden, Londen, van Lily Allen. I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 FBTO En TO Radio 1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 De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij schrijft dat toe... aan de gunstige economie en de relatief lage olieprijs. Instagram blokkeert berichten van de Russische oppositieleider Navalny. Dat gebeurt op aandringen van de Russische regering. Het Kremlin ergert zich eraan dat Navalny op Instagram en YouTube... de Russische vicepremier beschuldigt van corruptie...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 Nee, dat denk ik niet. Heel misschien dat er nog wat sneeuwresten waren... in het uiterste noordoosten van het land... omdat het daar gisteren ook niet al te warm is geworden. Dus mogelijk dat daar nog wel wat sneeuw ligt. Maar elders is toch de sneeuw wel verdwenen. Temperatuur momenteel nog steeds op diverse plaatsen onder het vriespunt. Met name in het zuiden en oosten. Maar het kwik gaat wel flink oplopen vandaag. En dat komt omdat de zon uitbundig schijnt. Het wordt een hele mooie dag. Het blijft eigenlijk ook overal droog. En alleen in het noorden zien we dan vanochtend... hier en daar wat kleine wolkenveldjes overschuiven. En vanmiddag kan dan ook elders in het land hier en daar een wolkenveldje voorbij komen. Temperatuur die loopt op naar zo'n 6 graden in het noordoosten. In het zuiden van het land kan het 8, misschien wel 9 graden worden. En daarbij staat ook niet al te veel wind. De wind is overwegend zwak tot matig uit het westen. Nou Vanavond, Mark, dan neemt de bewolking uh, toe. De temperatuur daalt wel tot rond het vriespunt. Maar vannacht is er toch vrij veel bewolking uh, in Nederland. Het blijft wel overal droog. Maar die bewolking zorgt er wel voor dat het niet heel uh, sterk gaat afkoelen. De minimumtemperaturen komen ergens uit. Zo rond uh, de min 1, min 2 in het oosten van het land. En aan zee zal het waarschijnlijk net iets boven het vriespunt blijven. Hangt die bewolking er dan nog morgenochtend ook? Ja, dat, dat, dat ja, ja, morgenochtend. Ja. Die, die bewolking is dan uh, aanvankelijk nog wel aanwezig... Maar vanuit het westen klaart het op. En dan ziet die zaterdag er opnieuw heel aardig uit. Zeker in de middag. Dan is er volop zon in het land. En kan de temperatuur weer oplopen naar zo'n 7 tot 8 graden. En ook morgen stelt de wind niet veel voor. Die is overwegend zwak uit verschillende richtingen. Heeft misschien een wat zuidelijke voorkeur aan zee. En geen moe glazen, Dankjewel. We gaan naar de AWB. Daar zit John Bakker. John, waar staat het nog stil? Ja, vooral op provinciale wegen zijn wat ongelukken gebeurd. Onder meer op de N31 vanuit Drachten naar Leeuwarden. Dat zorgt bij Leeuwarden-West voor 2 kilometer. De weg is helemaal dicht. Vertraging nu al opgelopen tot meer dan een half uur. En na een ongeluk op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam... voor de aansluiting met de A16, 2 kilometer, vertraging daar een kwartier.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 Het is vijf minuten over half negen. Straks natuurlijk Stan.nl, Guylaine Plag. Waar gaan jullie het over hebben? Uh, we gaan het over het gedoe bij hulporganisaties hebben. Met de stelling je lipmaatschap opzeggen... van een hulporganisatie lost niks op. 1700 donateurs hebben inmiddels bij Oxfam Novo opgezegd. In Nederland. Hè, terwijl Britse medewerkers, dat is natuurlijk in ja, het nieuws in geweest... Haïti. die seksfeesten hebben gehouden op Haiti. Terwijl het land zo gezegd in puin lag door de aardbeving. Artsen zonder grenzen. Hè, stond ook vandaag ja. in de krant. Heeft mensen ontslagen vanwege seksueel ontoelaatbaar. Gedrag. Natuurlijk is het logisch, weet je, dat je vertrouwen daarmee beschadigt, dat het kwaadmakende verhalen zijn als ja. je dit soort dingen hoort. Het is ook niet de eerste keer, natuurlijk, dat hulporganisaties in discrediet zijn geraakt. Tegelijkertijd is de vraag: hoe kun je er nou het beste op reageren? Helpt het om je lidmaatschap op te zeggen? Want met het geld dat jij als donateur geeft, ja, raak je de mensen die je eigenlijk wilde helpen in dit nou ja, geval? Ja, dat is natuurlijk wel een, een uitvloeselen van. Met dat geld wat jij geeft, worden wel mensenlevens gered en ja, worden ook ja. weer uh, mensen geholpen. Dus het is best een dilemma. Vandaar die stelling: je lidmaatschap op. Opzeggen van een hulporganisatie lost niks op. We horen graag of mensen zelf donateur zijn. Uh, of misschien hun lidmaatschap hebben opgezegd. en nou ja, wat de afwegingen zijn geweest om dat wel of niet te doen. Dus bel op 0800 1101 of stem via de site stand.nl. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is daar jullie een Donkey Olympic Olympisch nieuws met Geo Olympens. De dag van de 5 kilometer voor de vrouwen. Dat is uh, Gio Lippens uh, toch ja, een, een mooie afstand, een lange afstand. Ik wil toch eerst even terug naar gisteren. Want dan hadden we die langste afstand van de mannen. De 10 kilometer met Sven Kramer. En de afloop hebben we hem wel gehoord. Was hij heel volwassen, reageerde hij. Echt een sportman. Uh, gaf de winnaar uh, Tedjan Bloemen ook een hand. Um, maar dan heeft hij een nachtje geslapen. Is dat, is dat eigenlijk gelukt, dat slapen bij Sven Kramer? Weten jullie ja, dat? Ja, ik, ik denk het wel, maar dat gaan we zo meteen horen. Hij was in ieder geval op het ijs vanochtend. He. Die dag na dat drama voor hem op die 10 kilometer. Ja, zesde, alweer geen Olympisch goud op de langste afstand. En gisteren liet hij meteen na de race al tegenover Bert Maaldink weten... dat het ook niet meer zal gebeuren. Zijn kansen zijn geweest. Vier heeft hij er gehad, vier keer ging het mis. Nou, Bert Maaldring vroeg Sven Kramer zojuist hoe het een dag later met hem gaat.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 Hoe lees jij dat? Ja, ik lees dat niet als een medelijden. En uh, die heb ik eigenlijk ook niet gehad. En uh, dat, uh, dat zou ook niet goed voelen, denk ik. En, uh, ik heb veel uh, bericht gehad met, uh, met, uh, met respect. En uh, ja, dat, dat voelt fijn. De berichten die je in zo'n situatie krijgt van mensen... die is belangrijker dan dat je gewonnen hebt. De tijd die je gisteren moest rijden... was dat in je hoofd al te hard toen je eraan begon? Nee, toen, zeg maar, toen ik hier de trap op liep... had ik eigenlijk wel gedacht... oké, okay, als ik de trap oploop, dan wordt het straks 12.40 voor mij gereden. En uh, dat gebeurde ook, want toen reed Jorrit. En vervolgens deed Tetjan Bloemen echt nog ja, een paar tien harder dan dat. Dus uh, ja, ik had eigenlijk wel het idee van... oké, okay, ik moet wel rond de tijd van vorig jaar gaan rijden. Ja. Ja. En wist je toen ook al dat dat niet zou gaan lukken? Nou, nee, want ik, ik heb wel gewoon meteen geprobeerd om die 30-3 te pakken. En uh, proberen het daarna af te bouwen. Maar ik kwam geen, geen moment goed in de rit. En dan zeggen sommige mensen van... als Kramer niet kon winnen, dan laat hij hem lopen. En hij heeft hem gisteren op een gegeven moment laten lopen toen het geen goud bleek te kunnen worden. Is dat zo? Ja, nou weet je Pet, het is heel simpel, dat doe ik mijn hele leven al. Ik rij alleen voor de winst. Is dat een ja dus? Dat, dat is geen ja, dat is geen nee. Ik rij gewoon, ik rij gewoon voor, wat ik, voor wat ik waard ben. Ik ga niet in de te rijden van oké, okay, laat me gaan. Zo, zo schaat, het, zo zit het niet in elkaar. Zo zit ik zeker niet in elkaar. Dus dat, dat is een uh, slecht verhaal. Dus Sven Kramer niet wakker gelegen. Wel laat in slaapgevallen. is toch een beetje hetzelfde eigenlijk. Maar in ieder geval dan niet tussendoor eh, wakker gelegen. Dat nee, heeft we hem wel wat zien. gedaan. Hè? Ja. ja, dat is duidelijk te horen en is ook begrijpelijk. Nou, dan vooruitblikken naar die vijf kilometer. Om twaalf uur begint het. Twee Nederlandse troeven hebben we daar. Wat kunnen we van hen verwachten eigenlijk? Nou ja, Steven Dalebout, die zei het zojuist al hè? hier op dit platform. Ze hebben het op het Euro Olympisch kwalificatietoernooi... hebben ze razendsnel gereden op deze afstand. Dus de concurrentie is wel gewaarschuwd. Anouk van der Weide heeft de snelste tijd van alle deelnemers hier staan. Esmee Visser staat daar vlak achter. Uh, Sebastian Timmerman, uh, zijn die tijden trouwens een indicatie... voor wat hier kan gaan gebeuren? Ja, nou ja, het is in ieder geval een teken dat ze heel goed in vorm zijn. Van der Weide en Visser, de twee Nederlandse deelnemers. Maar uh, bijvoorbeeld Claudia Perstijn heeft uh, dit seizoen alleen dan in Stavanger... Uh, ook dezelfde tijd gereden als SME Visser. Dus dat staat op die wereldranglijst van, dit, van deze winter heel dicht bij 1. Maar zowel van de Weide als Visser is kans hebben op deze 5 kilometer. Een relatief jonge afstand trouwens nog op de Olympische Spelen bij de vrouwen. Want het is pas de negende keer uh, in de geschiedenis dat we hem gaan rijden op de Spelen. Vier keer ging het goud naar Duitsland. Drie keer daarvan naar Claudia Perstein, die dus weer meedoet. Maar de Nederlandse vrouwen zijn, uh, zijn zeker vol met kansen. Misschien visser op voorhand iets meer dan Van der Weijden... Die... Ja, toch ze nu en dan wat wisselvallig uh, voor de dag kan komen. Ja, want heeft Visser jou het meest verrast ja. op dat OKT in Thial? Want, uh, iedereen was er ook verbaasd over die tijd... en over die eerste plek van Anouk van der Weijden, Ja, kijk, uh, Van der Weijden rijdt al een heel aantal jaar mee. 31 is ze inmiddels, ze was ze vier jaar geleden ook bij een Sochi... maar toen op de 3000 meter. Die heeft hele goede dagen, die had ze dus ook eind december op dat OKT. Maar dat is wel een vrouw dus die, die gewoon al een aantal jaar... in die top, subtop in Nederland rondrijdt. Visser niet in oktober... Wist eigenlijk amper iemand wie Esmee Visser nou echt was. Zij geet wel een paar keer al mee. Maar het was eigenlijk al een verrassing dat zij de wereldbekers bereikte. Nou ja, laat staan dat ze 6.56 zou rijden op het OKT. En zich zou kwalificeren voor de Spelen. En dan ook nog eens hier op haar 22e tot de favoriete behoort. Ja, dat is tot nu toe een sprookje. En laten we voor haar hopen... dat dat sprookje vandaag wordt Maar nou, Laten we gewoon even naar, naar haar gaan luisteren. Sowieso naar die twee. Uh, eerst Esme Visser. Inderdaad, die is een beetje uit de lucht komen vallen. Hè. Aan het begin van het seizoen verwachten ze zelf... in deze weken vooral wedstrijdjes als de Holland Cup... te gaan rijden. Maar ja, vanmiddag staat ze gewoon... dus als kans hebben voor een medaille... aan de start van de Olympische 5 kilometer. Ik heb wel tot nu toe alle wedstrijden gekeken... En...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 Nou, dat was uh, Esme Visser. Ja, nog piepjong en inderdaad onbevangen. En ze ziet het allemaal wel. Uh, Sebas, ja, hoe komt ze op jou over? Uh, tot nu toe vrij rustig en kalm. Maar ik kan me voorstellen dat als zij inderdaad aan de start staat... dat ze wel vol met nervositeit zit en zenuwen. Uh, vroeger stond deze afstand altijd heel laat gepland. De deelnemers moesten dan echt bijna twee weken wachten... voordat ze aan de bak mogen. En het zijn toch vaak specialisten hè, die, die er op één afstand maar uitkomen. Alleen op, op de vijf, zoals wij dat dan noemen. Ja, zij heeft nu het voordeel dat ze maar een, een weekje heeft hoeven te wachten... Ja, alles valt en staat bij, uh, bij het onder controle houden van de zenuwen, denk ik. Want dat ze het in zich heeft om snel te rijden... binnen de zeven minuten heeft ze wel al bewezen. Nou, de aanhoek van der Weijden loopt wel wat langer mee. Uh, in Sochi werd ze dus vijfde op de 3000 meter. Ze hoopt dat ze nu de vorm heeft voor een Olympische medaille.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 Nee, dat als ik uh, tijdens mijn rit een goede focus op kan pakken en uh, mijn taken goed uitvoer. En ja, als ik dat gewoon de hele rit goed kan blijven doen, dan, uh, ja, dan kan ik daar tevreden over zijn. Dat zegt iedereen, maar je wilt er gewoon een medaille. Tuurlijk, tuurlijk. maar goed, daar heb ik geen invloed op verder. Gio, we gaan het zien. Het schaatsen, dus pas bij jullie altijd daar aan het eind van de dag. Dat betekent dat er al volop gestorp, gesport wordt nu. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, er is een bomvol programma bij het skiën... met vannacht de Super G voor mannen en de slalom voor vrouwen. En op die laatste discipline was er een grote verrassing... zegt commentator Edwin Peek. Michaela Schiffwin was de gedoodverfde favoriete... om hier goud te winnen op de slalom. Maar het lukte Amerikaanse niet. Gisteren won ze de Olympische titel op de reuzenslalom, maar vandaag zit het allemaal even niet mee. Ze eindigt als vierde. Derde wordt verrassend de Oostenrijkse Katharina Galhuber, 20 jaar oud pas. En tweede wordt de Zwitserse Wendy Holdener. Het goud gaat deze keer naar Zweden, naar Frida Hansdotter, 32 jaar oud. Nog nooit won ze een grote prijs in haar carrière, geen wereldkampioen. Wel ze nu en dan goed voor een wereldbeker overwinning, maar nu is ze de winnares van Olympisch Goud. Frida Hansdotter is de beste in Yongpyeong. Het goud op de Super-G bij de mannen gaat naar de Oostenrijker Matthias Maaier. Vier jaar geleden al goed voor de Olympische titel op de afdaling. En nu dus de Olympisch kampioen op de Super-G. Hij troeft de Zwitser Beat Voits af en de Noor Chetil Jansruut, die gisteren ook al op het podium stond bij de afdaling. Nu dus de winst naar Oostenrijk naar Matthias Maaier. Nou straks dus daar boven op die berg het skeleton met Kimberly Bos. 20 over 12 de eerste run. En natuurlijk om 12 uur het schaatsen hier met die 5 kilometer van de vrouwen. Met voor Nederland hebben we maar één Olympische gouden medaille ooit gehaald. Sebastian, Ja, Yvonne van we nou. 30 jaar geleden, 1988. Werd hij nou, nou vandaag al wel zo weer. Nog een keertje in Haarlem, begreep ik. Wat zeg je? Ik hoorde Mart Smeester ook dat hij nog een keer gehuld, Want die is toen groots gehuldigd daar in Haarlem natuurlijk. Ja. Dat ze dat nog een keer, omdat dat nu 30 jaar geleden Precies, is. Precies, ja, ja. Mooie, mooie, <laughs> uh, mooie datum. En nou, misschien kunnen we binnenkort nog een huldiging verwachten. Alleen dan in uh, Bijnsdorp Bens, of in Ereveen. <laughs> dat zou mooi zijn. Bedankt, jongens. We horen jullie straks uh, weer natuurlijk op deze zender... allemaal live te volgen. Dat schaatsen de 5 kilometer bij de vrouwen. We kijk eens wat voor opmerkelijke nieuws we hebben gevonden, Elisabeth. Ja, in België blijken patiënten die geopereerd moeten worden... in het Universitair Ziekenhuis Leuven een opmerkelijk aanbod te krijgen. Ze krijgen van tevoren de vraag of ze in een dure eenpersoonskamer willen liggen... of in een goedkopere meerpersoonskamer. En wie kiest voor die dure kamer, die krijgt de garantie... dat de operatie helemaal wordt uitgevoerd door de prof. En kies je voor de goedkopere variant, dan bestaat de kans... dat een assistent in opleiding het scalpel hanteert, schrijft het laatste nieuws. Een hoofdarts verdedigt het beleid. Hij zegt dat ook artsen in opleiding het vak moeten kunnen leren. En qua kwaliteit is er geen verschil. Maar minister van Volksgezondheid Marie de Blok zegt dat het niet door de beugel kan. Gedoe over folders in Vlaardingen. Flatbewoners krijgen daar geen reclamefolders meer bezorgd. Sommige bewoners gooiden die folders namelijk gewoon op de grond... en daardoor werd het een bende in de gangen. En dus heeft de gemeente zonder het te vragen... op elke brievenbus een nee-nee-sticker geplakt. En dat houdt de gemoederen nogal bezig. is te horen bij RTV Rijnmond. De bewoners maken er een rommeltje van. Ja, dat is waar. Oh, Ik jaar hier zo. Er is nooit zo'n telingzooi geweest als je niet zo. Ja. Rotterdamse ja, ja, ja. woord gebruiken, ja. Uh, ja. Toch vinden veel andere bewoners het overdreven van de gemeente. Ze hebben de stickers dus ook weer gauw van hun brievenbus afgehaald. Een luguber verhaal dan uit de Amerikaanse staat Colorado. Een begrafenisonderneming daar is per direct gesloten... omdat nabestaanden niet het as van hun geliefde meekregen na de crematie... maar gemalen cement. En de organen van de overledenen werden werd, werd door de begrafenisondernemer verkocht. Dat meldt het Britse persbureau Reuters. Het schandaal kwam aan het licht toen iemand de zaak niet vertrouwde... en de as die was meegegeven liet analyseren. Vorige week deed de FBI een inval bij de begrafenisonderneming. En daar werd inderdaad gemalen... Gevonden. Er is nu een onderzoek naar de eigenaressen begonnen. En Valentijnsdag is verboden in Saoedi-Arabië... maar daar komt heel misschien verandering in. Een prominente Saoedische geleerde heeft namelijk gezegd... dat de Dag van de Liefde helemaal niet in strijd is met de islamitische leer. Dat schrijft de Telegraaf op basis van Arab News. Hij neemt daarmee afstand van het streng religieuze beleid in het Koninkrijk. Volgens Sheikh Ahmad al Ghamdi is Valentijnsdag een wereldse sociale gebeurtenis... Net als de viering van een nationale feestdag of moederdag. En Saoediërs kunnen dus met liefde Valentijnsdag vieren... zegt de invloedrijke geleerde uit Mekka. Nou, we hebben even verkeersinformatie. John Bakker, waar staat het vast? Op de A12. Vanuit Duitsland naar Utrecht beknop het Grijzoord. 6 kilometer door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. Ruim 20 minuten vertraging. En helemaal dicht is de N31 van Drachten naar Leeuwarden. De weg is bij Leeuwarden-West afgesloten. Na een ongeluk staat nu zo'n 5 kilometer file achter... met een vertraging van ruim drie kwartier. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic wow. One dream One soul One prize One goal One golden glance Of what should be A kind of magic natuurlijk van Queen. Ten noorden van de Schiermonnikoog bezetten actievoerders van Greenpeace een boorplatform om te voorkomen dat daar een proefboring naar gas wordt gedaan. Op het eiland zelf proberen actievoerders ook te voorkomen dat er naar gas wordt geboord. Dat merkte verslaggever Joris van de Kerkhof vanochtend. Want jij bent op Schiermonnikoog, Joris. En eh, wat krijg je verder ja, maar... nog mee van die protesten daar? Nou, er waren een aantal actievoerders, een stuk of tien... die waren aan het strand waar ze uitzicht hadden op dat platform. En we zijn met die actievoerders en de burgemeester... die er ook was uiteindelijk naar het gemeentehuis gegaan. De laarzen die de burgemeester aan had op het strand... die staan netjes onder... Uh, de garderobekast waar, waar de jassen hangen van de, van de actievoerders daarnaast. Dat voelt wel vertrouwd. De afgelopen uren was het uitzicht op de vuurtoren. Die staat hier in een miniatuurvorm naast de lazen van de burgemeester. En in deze commissiekamer zitten de actievoerders. Dan zijn ze aan het praten met elkaar, ja, ja. thee aan het drinken... en aan het bedenken wat ze nou allemaal verder kunnen ja. doen... Ja, het is al op. Iedereen wijst naar elkaar. Maar, uh... nou, we willen het hele eiland verduurzamen. Daar zijn we over aan het praten. Ja, ja. En dat er uh, het, het, het wordt dan nu naar gas geboord, dat is, de, dat is de bedoeling. Dat gas dat moet er allemaal niet komen. Nee. Maar dan moeten hier, zoals op dat huis hiernaast... Uh, staan vier zonnepanelen, daar moeten er veel meer van komen. Ja, ja en opgeslagen worden en dat wij uh, helemaal sterk worden... omdat we geen gas meer nodig hebben als eiland. Dus... Nou Had u het ook over aardbevingen die er, die er geweest zijn? Niet hier, maar uh, uh, op Ameland. Komt dat vaker voor dat mensen op hun knieën gaan? Dat ga ik nu even doen. Ja. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe zat dat met die aardbeving daar bij de buren? Uh, nou, Dat kunt u beter aan mijn collega vragen. Maar ik weet dat die geweest is en dat er hier aan de overkant... en dat is heel dichtbij, momenteel bijna wekelijkse aardbevingen zijn. Dus het is niet een ondenkbeeldig gevaar. En daar moeten we zeker rekening mee houden. Maar Afke weet alles van waar ik weet. Nou ja, Dat is, uh... er wordt vaak uh, gezegd dat er uh, door de deskundigen of door de minister uh, dat er geen aardbevingen uh, zullen plaatsvinden omdat de velden te klein zijn. Maar er is al, uh, zijn al aardbevingen geweest in, in de Waddenzee. Namelijk uh, in 2013. Ergens uh, begin augustus. 1,7, wel een kleine aardbeving, maar ja. zo zijn de aardbevingen in Groningen ook begonnen. Klein, men, men noemde dat dan uh, gasbevingen, en nu zijn het aardbevingen. Ja. Daar nou zei u twee uur geleden in de kou ja. van... ik had, eigenlijk wel, had het wel spannend gevonden om, om, om ook op dat platform actie te gaan voeren. Maar dit is misschien wel wat warmer hier nou, en, en wat veiliger. Dat was wat grootspraak hoor. Want uh, ik hoor dat die mensen daar nog steeds uh, aan zo'n uh, paal vastgebonden zitten. En dat ze uh, er uh, niet worden afgehaald nog. Ja. Nee, dat, uh, dat was grootspraak van mij, hoor. <laughs> Oké. Okay. Nou, warm aan koffie en thee. Ja. En aan de koek die u gemaakt hebt. Wat voor koek is het? Dat is uh, kruidenkoek. Ja, ik hoop dat hij gemaakt heeft. Nou, ik, uh, ik ga er nu tijd voor nemen om, ja. om, om, om, om het dan te proeven. Um, en dat is een goede actiekoek. Oh. Dat is een hele goede actiekoek. <laughs> okay. Dank jullie wel. En succes met het verduurzamen. Eet smakelijk ook Joris van de Kerkhof. NTO Radio 1 vanavond van half acht tot half negen. Mandjaren. Viskoopman en koopboekenmaker Bart van Olven over zijn prijswinnende boek Bart's Fish Tales. den Hoe proeft currypasta en Karin van Munster bespreekt een kookboek over Georgië.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 Kijk op museumdefundatie.nl. NPO Radio 1.